Zo, dat was lekker, kind. Nu nog koffie. Je zult even moeten wachten tot wij ons eten ook op hebben. Mijn vader zei dan altijd: de kelder moet ook eten. Dat kan ik me niet herinneren. Als je er maar rekening mee houdt dat ik om half acht de deur uit moet. Waar ga je het eigenlijk over hebben? Over mijn reis naar Israël. Op weg naar het einde. Ik laat ze mijn dia's zien. Laat maar. Ik doe het wel. Ga jij maar bij vader zitten. Die komen er eigenlijk? Partijgenoten. afdeling West, geloof ik. Is dat wat, dat boek? Ik vind het heel goed. Wil jij geen pijp stoppen? Zometeen na het eten niet. Iemand schrijft wel goed. Gerard Cornelis van Dreven. Maar ik ben er toch te oud voor. Waar ben je dan niet te oud voor? Mm, alleen detectives. De rest interesseert me niet meer. Hield jij vroeger eigenlijk van Rielke en Stefan Georgië? Stefan Georgië niet. Rilke, ja. Maar dat is lang geleden. Waarom vraag je dat? Omdat Beerta daar zo opgesteld is. Beerta, ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is echt iets voor hem. En Harriet de Roland Holst? Dat kan ik me niet meer herinneren. Zal wel. Dat hoorde er toen bij. Ik geloof dat ik ook wat van haar heb. Je hebt in ieder geval de nieuwe geboorte en opwaartse wegen. Hoe weet jij dat? Staat die nu soms in jouw kast? Ik hou er niet van. Nee, dan is het goed. Maar als je er niet van houdt, dan staan ze daar wel veilig. Alstublieft. Je hebt er toch geen suiker in gedaan? Nee. Nee, ik vraag het maar. Over tien minuten moet ik weg. Hoe ver is het lopen? Twintig minuten. Ik breng je wel even. Even wachten. Kun je niet verder? Met die wind kan ik haast geen adem gaan. Ja joh. je vader is niet zo jong meer. Zal ik je koffertje dragen? Nee, het gaat al wel weer. Dag, meneer Koning, ik ben van de vaart. Bonjour. hebt u uw dia's bij u? Natuurlijk heb ik mijn dia's bij me. U denkt toch niet dat ik al seniel ben? Dat zou ik niet durven. Maar u wilt ze zeker hebben. Ja. Gut, nou heb ik toch... Uh... Een ogenblik. Ik ben zo terug. Nou heb ik in plaats van de dias van Israël de dias van de kleinkinderen meegenomen. Jezus. Zal ik Kees bellen, dat hij ze met de auto brengt? Nee, Kees is niet thuis. Die is ook naar een vergadering. Er zit niets anders op dan dat ik ze over de kleinkinderen vertel. De meesten zijn oud, dat vinden ze vast leuk. Waar is die man? Vind je het prettig als ik blijf? Nee, jongen, wat heb jij daar nou aan? Ga jij maar naar huis. En naar afloop? Kees komt me halen met de auto, dus je hoeft je niet meer om mij te bekommeren. Daar is hij. Van de vaart, ik heb besloten om vanavond is ook iets heel anders te Partijgenoten. Partijgenoten. En hoe ging het? Hij had in plaats van de dias van Israël de dia's van de kinderen van Kees bij zich. En nu? Nu niks. Nu praat hij daarover. Maar had je dan niet moeten blijven? Dat is toch zielig? Ik heb genoten. Als ik daar woonde, zou ik vast en zeker ook communist zijn. Hebt u dan niets van het regime gemerkt? Nee. Het enige wat je merkt, is dat de mensen er wat armer zijn. Maar het salaris van de hoogleraren is even hoog als hier. En de wetenschappelijke werkers worden wel iets minder dan wij betaald, maar toch nog behoorlijk. Ik ben nog nooit in een land geweest waar de intellectuelen zo op hun waarde werden geschat. Merkwaardig. Waarom is dat merkwaardig? Omdat intellectuelen toch profiteurs zijn, en je zou verwachten dat communisten daar niets van moesten hebben. Je hebt toch merkwaardige opvattingen. Wat vinden de arbeiders daarvan? Arbeiders heb ik niet gesproken, behalve de chauffeur van mijn auto, en die vond het verschil inderdaad te groot voor een communistische staat, maar dat was dan ook een chauffeur. Wat verdienen die dan? Die chauffeur verdiende 4800 mark per jaar. En een hoogleraar verdient 36.000 mark. En de rector magnificus, zelfs 180.000 heb ik me laten vertellen. Maar dat is wel een hoge partijman, natuurlijk. Dus dat is wel weer te verklaren. Maar hij had wel gelijk. Het verschil is wat groot. Dat bedoel ik. Maar dat is toch niet zo verwonderlijk? Het is toch vanzelfsprekend dat iedereen probeert te halen wat hij krijgen kan. Ik vind het alleen zo belangrijk dat dat in dit geval de intellectuelen zijn die aan het langste eind trekken. In West-Duitsland zijn dat de kapitalisten. Daar hebben ze ook allemaal een hekel aan. Ik heb een hoogleraar gesproken, een zeer hoogstaand man van een onbevlekte reputatie. En die zei tegen me, wat wij de West-Duitsers zo kwalijk nemen is dat ze alleen maar naar zich toe halen en zich in wilde baden, terwijl wij boete doen voor wat we bestaan hebben. Je begrijpt dat mij dat bijzonder aansprak. Maar gelooft u dat? Natuurlijk geloof ik dat. Waarom zou ik dat niet geloven? Ik zou er net zo over praten als ik een Duitser was. Dag, mevrouw Veldhoven. Komt u binnen. Dag, juffrouw Veldhoven. Dag, meneer Koli. Dag, meneer Beerta. Hoe gaat het in de Frans van Mierenstraat? Daar wilde ik juist eens met u over praten, want het ziet er nu toch wel naar uit, dat we daar binnen niet al te lange tijd zullen moeten verhuizen. Ik heb daarover een gesprek gehad met Van der Haar. Op het hoofdbureau denkt men erover om hier in de tuin een barak voor u te bouwen. En denkt u dat dat een oplossing is? Daar ben ik zeker van. Als u dat zo zegt, dan heb ik daar natuurlijk wel vertrouwen in. Maar bij Barak denkt men toch al gauw aan weer een tijdelijke behuizing. U kunt vertrouwen in mij hebben. Daar ga ik er maar van uit. U bent nog niet begonnen. Kan ik nog even iets bespreken met mevrouw Bavelaar? We beginnen over vijf minuten. Jij hebt genoten natuurlijk. Ik heb genoten. Dat dacht ik al. En genoten? Inderdaad. Nog theater gezien. Brecht, we zijn naar de opera geweest, alsof de tijd had stilgestaan. De heren in smoking, de dames in avondkleding, van die hooggesloten avondkleding, zodat je hun borsten niet kon zien. Dat ligt mij wel. Zeg, doe niet zo preuts, daar meen je toch immers niets van. Toch wel, want ik ben preuts. Ach, kom. Nou, ik weet wel beter. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Is mevrouw Moederman er niet? Mevrouw Moederman is ziek. Ziek? Wat schreeuwt haar? Migraine. Dan zullen we het dit keer zonder mevrouw Moederman moeten doen. Er zijn drie zaken die ik vandaag in ieder geval ter sprake wil brengen. Dat zijn het brievenarchief... Het jaarverslag en de begroting voor het volgend jaar. Eerst maar het brievenarchief. Het woord is aan mevrouw Bavelaar. Aan mij? U had toch een voorstel? Nou, een voorstel. Ik vraag me alleen af waar het naartoe moet, want het vraagt verschrikkelijk veel ruimte en ik vind het systeem ook wel erg ingewikkeld. Dat systeem is nog door Wiegel ontworpen, dus ik heb daar veel vertrouwen in. Nou, ik begrijp er vaak niks van. Ik vind... Ik kan nooit iets terugvinden. Dat juffrouw Bavelaar daar wel gelijk in heeft. Ik vind dat ook vaak erg moeilijk. Zijn er nog, nog meer die bezwaren tegen dat systeem hebben? Tegen het systeem niet. Maar wanneer schaffen we nou eindelijk eens die afschuwelijke regel af, dat er van elke brief twee doorslagen gemaakt moeten worden? Als je het nou over ruimte hebt, dat vreet ruimte. Ik heb daar al vaak plezier van gehad. Ach kom. Ik nog nooit. Dat ligt dan aan jou. Als je ze niet gebruikt, dan maak je ze niet. Ik maak nooit twee doorslagen. Maar kunnen we dan wat we niet meer gebruiken, niet beter vernietigen? Vernietigen doe ik nooit iets. Hè? Wees nou toch eens even serieus. Jeus. Maar die? Ik ben serieus. Ik heb nog nooit één snippert papier vernietigd. Als we voorkomen dat die doorslagen gemaakt worden, dan hoeven we ze ook niet te vernietigen. Precies. Dat ben ik toch niet met u eens. Er is heel veel wat na vijf jaar vernietigd kan worden. Geeft u eens een voorbeeld. Nou, de uitnodigingen voor de symposia bijvoorbeeld. De uitnodigingen aan de sprekers. De zaalhuur. De uitnodigingen aan de toehoorders. Dat kan na vijf jaar toch wel vernietigd worden. Niet soms. Nee, hey, dat mag niet vernietigd worden. Maar waarom dan niet? Probeert u het maar niet, hoor. Meneer Beerta zal heus nooit toestemming geven om iets te vernietigen. Voor een symposium zal ik bijvoorbeeld als spreker... ...pater Willibord uitnodigen. Maar die weigert, want die weigert altijd. Stel nu dat ze me over vijf jaar het verwijt maken dat ik hem niet heb laten spreken. Dan kan ik met de stukken in de hand bewijzen dat ik dat wel heb geprobeerd. Over vijf jaar dan liegen we er wel om. Maar als we die brief hebben, hoeft dat niet. Je kunt toch ook zeggen dat je je het niet meer herinnert? Maar dat is zwak. Als je zegt dat je je het niet meer herinnert... dan zeggen ze, die beerta wordt oud. Het wordt tijd dat die eens met pensioen gaat.